4 uur. Zit van der Linden met het NOS Journaal. Spanje heeft de quarantaine en de noodtoestand vanwege het coronavirus verlengd tot 9 mei. Dat heeft Premier Sanchez bekendgemaakt. Wel worden de beperkingen voor kinderen vanaf volgende week iets minder streng. Ze mogen iedere dag even naar buiten om te spelen, maar wel onder strenge voorwaarden. Spanje is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Mensen mogen alleen de straat op voor boodschappen, medische behandelingen of als ze een essentieel beroep uitvoeren. Als de coronamaatregelen langer duren, moeten kabinet en Tweede Kamer in gesprek met het bedrijfsleven over de voorwaarden voor overheidssteun. Dat vindt D66-fractieleider Rob Jetten. In met het oog op morgen zegt hij dat er waarschijnlijk steunpakketten voor de langere termijn moeten komen. Dat is volgens hem de kans om dwingende voorwaarden te stellen over verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In Brazilië zijn honderden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de lockdown-maatregelen. De demonstranten rijden toeterend door Rio de Janeiro, Sao Paulo en de hoofdstad Brasilia. Daar sprak president Bolsonaro met een paar demonstranten die zich hadden verzameld bij het paleis. Op sociale media zegt Bolsonaro dat hij een begin wil maken met het flexibiliseren van de lockdown. Brazilië heeft 36.000 bevestigde gevallen van het coronavirus. Sinds gisteravond is het benefietconcert One World Together at Home via een livestream te volgen. Op initiatief van zangeres Lady Gaga treden tientallen artiesten vanuit hun huizen op om geld in te zamelen. Dat is online te volgen. Onder meer Celine Dion, Pharrell Williams en de Rolling Stones doen eraan mee. De opbrengst gaat naar medisch personeel en de ontwikkeling van een vaccin tegen corona. Ook worden er verhalen van medisch personeel en artsen uitgezonden. Het weer. Het is overal droog. Het koelt af naar 3 tot 7 graden. De komende dag volop zon met 12 graden op de Wadden tot 20 graden in de rest van het land. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Mama's house Records in